Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. 10.000 ambtenaren op Malieveld. Rutte wil abortustermijn niet verkorten. En geen bonus voor NS-directie.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 Rutte zei toen dat hij altijd wil discussiëren als de wetenschap daar aanleiding toe geeft. D66 en GroenLinks verbaasden zich hierover, omdat de VVD altijd een pleitbezorger is geweest van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Vandaag benadrukte Rutte dat hij op dit moment geen reden ziet om de abortuswet ter discussie te stellen. En premier Rutte weigert naar een spoeddebat te komen... over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Hij vindt dat minister Van Bijsterveld dat als vakminister prima zelf af kan. De hele oppositie wilde dat debat vandaag nog houden. Met de premier erbij, omdat de partijen ontevreden zijn... over het debat van gisteren. Daarbij hield Van Bijsterveld vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro... op de extra hulp voor leerlingen met problemen. Omdat ze bij de minister niet verder komen... wilden de partijen Van Rutte horen of er nog ruimte is... Of het spoeddebat nog doorgaat, nu Rutte heeft afgezegd, is niet duidelijk. Demonstranten tegen het regime van de Libische leider Gaddafi zijn in vier steden de straat op gegaan. Tegenstanders van Gaddafi hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van woede. Hoeveel mensen protesteren en hoe het eraan toegaat, is onduidelijk. Er komt maar weinig informatie naar buiten. Een website die is gelieerd aan de oppositie, meldt dat er tijdens de betogingen ongeregeldheden zijn uitgebroken.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 De directie van de NS krijgt geen bonus over 2010 vanwege de problemen op het spoor door het winterweer. Door de kou en de sneeuw aan het begin en het einde van het jaar vielen veel treinen uit of reden niet op tijd. Daardoor heeft het spoorbedrijf de jaardoelstellingen niet gehaald. NS-topman Meerstad had al aangegeven dat hij een eventuele bonus aan een goed doel zou schenken. Vorig jaar doneerde hij zijn bonus van 70.000 euro aan het noodfonds voor Haiti. In Cairo heeft een jongen van 16 bij het vuilnis op het Tagierplein... een beeld van een farao teruggevonden. Het is een 7 centimeter hoog beeldje van farao Agnaton... dat tijdens de volksopstand werd gestolen uit het Egyptisch museum. Een oom van de jongen herkende het kunstwerk... en gaf het terug aan de autoriteiten. Het beeld is licht beschadigd. Farao Agnaton is de vader van Toetanchamon. Bij de inbraak in het museum zijn eind vorige maand acht kunstwerken gestolen. en Daarvan zijn er nu vier teruggevonden. RK en WK voetbal zijn van een groot maatschappelijk belang dat iedereen ze gratis moet kunnen zien. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De FIFA en UEFA wilden de rechten verkopen aan de hoogste bieder. Wat zou kunnen betekenen dat de toernooien alleen nog via betaaltv zijn te zien. Maar van de Europese rechters mogen EU-landen dat verbieden.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 De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio's Utrecht en Rotterdam. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Vinkenveen en, en knooppunt Oude Rijn 16 kilometer. En op de A12 Den Haag-Arnhem, daar loopt het vast bij Utrecht... tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 8 kilometer door een ongeluk. wegens wel weer vrij. A15 vanuit de Europoort tussen Brielen en Spijkenissen 7. En verderop tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charles 5.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 Profiteer van de Honda Inside Droomdeal met tijdelijk extra voordeel. Kom nu naar de Honda Dealer of kijk op hondadroomdeals.nl Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Love, love, love. De Eredivisie Live helden nu op twee prachtige DVD's.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 Zo, met u zelf ook eens een keertje goedkoop uit. Kijk voor uw nieuwe partner op Peugeot.nl. Het NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. We gaan van het plein van de Parels in Bahrein naar het Groene Plein in Libië. Hier geen vreedzame demonstraties, zoals op het Tahrirplein in Cairo meestal. Ook daar maken we even een tussenstop. Eerst een dilemma. Moet je dieren verdoven voor ze ritueel worden geslacht? Wat laat je zwaarder wegen? Het lijden van de dieren of de vrijheid van godsdienst? Dit dilemma is vandaag in de Tweede Kamer besproken. Aanleiding was een initiatiefwet van de Partij voor de Dieren. Die wil dat onverdoofd ritueel slachten in alle gevallen wordt verboden is het te rechtvaardigen om dieren extra te laten leiden... omwille van een geloofsovertuiging. De Partij voor de Dieren vindt van niet. Esther Ouwehand vanmorgen in de Kamer. Het is nu al bij wet verboden onverdoofd ritueel slachten... maar kan een uitzondering worden gemaakt voor islamitische en joodse slachters. En van die uitzondering wil de Partij voor de Dieren af. Het gevolg van deze uitzonderingsbepaling is dat in Nederland... ieder jaar bij zo'n 2 miljoen dieren ten volle bij bewustzijn... de keel wordt doorgesneden. Het massale dierenleed dat jaar in jaar uit kan plaatsvinden omdat er een uitzondering is gemaakt op bestaande dierenbeschermingswetgeving rond de slacht is voor steeds meer mensen onacceptabel. De Partij voor de Dieren krijgt steun van GroenLinks, de SP, de PVV en D66. Van die laatste partij Stientje van Veldhoven. Het moet voor een dier in Nederland niet uitmaken of zijn slager joods, islamitisch, christelijk of seculier is. De PVV wil zelfs nog verder gaan. Die willen helemaal van het ritueel slachten af. Dion Graus. Onze circussen liggen onder druk. Onze dierentuinen liggen onder druk. Onze eigen boeren staan onder druk. En hoe kan het dan een godsdumse zijn dat partijen die zich daar schuldigen maken om dat te doen, en ook vaak samen met mij, dat ze dan wel rituele martelingen toestaan? Dus hoe, dat kan toch onmogelijk? Maar met het helemaal verbieden staat de PVV alleen. Het gaat de Partij voor de Dieren om het verbieden van het onverdoofd slachten. En de christelijke partijen die steunen dat niet. Ik probeer met argumenten de balans te vinden... tussen artikel 6 van de grondwet... vrijheid van godsdienst voor religieuze minderheden in ons land. Vele moslims en joden zijn echt tot, tot in hun ziel gekwetst... als wij... Zichloos zouden zeggen van wij, wij verbieden het slachten volgens religieuze voorschriften. Ik probeer een balans te zoeken. Henk-Jan Ormel van het CDA. Of het wetsvoorstel nu haalt zal afhangen van VVD en PvdA. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald... dat het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten... niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Maar toch lijken deze partijen niet ongevoelig voor de standpunten van gelovigen. En ze willen daarom eerst meer antwoorden op vragen. De geloofsvrijheid... Geef niemand het recht dieren onnodig te laten lijden, Maar als dierenleed verminderd kan worden... zonder de geloofsvrijheid te beperken, is dat ideaal. En zijn er mogelijkheden om door middel van aangescherpt beleid... onaanvaardbaar dierenleed te voorkomen? Marianne Tiemen gaat nu met de antwoorden op die vragen aan de slag. En ze denkt de P van de A en de VVD te kunnen overtuigen, zo zei ze na het debat. Naar verwachting in april gaat de Kamer verder... met de discussie over het onverdoofd ritueel slachten. Een verslag van Barbara Terlinge. Het Midden-Oosten. In Libië, op de dag van de woede, is het vanochtend tot botsingen gekomen... in de oostelijke stad Al Albeida. Dat ligt zo'n 200 kilometer van Benghazi. Dat is de stad waar het gisteren al tot gevechten kwam... tussen demonstranten en milities. Ook in Jemen gingen voor de zevende dag op rij... anti-regeringsbetogers de straat op. Ze werden hardhandig aangepakt door honderden loyalisten van de regering. Jemen. Maar het meest gespannen is de situatie, nu misschien wel in de golfstaat Bahrein. Daar werd een grote betoging op het centrale plein in de hoofdstad Manama hardhandig neergeslagen. De Nederlandse coureur Guido van der Garderen is in Bahrein voor autoraces, maar die zijn nu afgelast. Het is, het is erg jammer, maar het is, het is zo. De regering heeft gezegd: jongens, het is, het is niet veilig genoeg. De mensen die. die, die... Die aan het protesteren zijn, die, die zijn op dit moment uh, wat belangrijk. En ook voor jullie veiligheid is het beter om, uh, om, terug, om alles op te pakken, op alles in te pakken en, en terug naar huis te gaan. Natuurlijk, uh, iedereen op de circuit had graag uh, willen racen, uh, waaronder ik ook. Maar, maar goed, uh, dit gaat voor. En, uh, kan er niks aan veranderen. En ondertussen zijn de ministers van buitenlandse zaken van de Golfstaten zich aan het beraden op de situatie. Ook Amerika kijkt gespannen toe wat er in Bahrein gebeurt. Het Golfstaatje is namelijk de thuisbasis van de vijfde Amerikaanse marinevloot. Correspondent Ron Linker. Die vloot die loopt nog geen gevaar op dit moment. Hè. Zover is het nog lang niet. Het is hier althans de inschatting in Washington. Maar het is duidelijk, uh, ja, dat zei Obama ook al een paar dagen geleden... dat de Amerikanen nauwelijks greep hebben op de gebeurtenissen. Het is het als het ware een grote domino-effect door de regio. En uh, ja, we zijn de tijd voorbij. De tijd is voorbij dat de Amerikanen het leger er simpelweg op afsturen... om een dictator overeind te houden. Dus opnieuw... Net als bij Egypte is het voor Washington balanceren op het slappe koord en hopen op de beste afloop. En Washington heeft daarom de regering van Bahrein opgeroepen terughoudend te zijn bij de demonstraties die er nu plaatsvinden. Het is, het is duidelijk dat Amerika zich grote zorgen maakt. Maar op dit moment gaat het vooral over het geweld. Het is wel opvallend, want zo begon het ook in Egypte. Hè? Minister Clinton van Buitenlandse Zaken die zei, uh, ja, die betreurde dat er slachtoffers gevallen zijn. Uh, uh, en roept de regering van Bahrein op om de aanstichters van dat geweld op te pakken. En verder roepen ze alle partijen op tot terughoudendheid. Dus dat is eigenlijk precies dezelfde eerste reactie dus als bij Egypte een paar weken geleden. Uh, ik moet wel zeggen, de aandacht op de Amerikaanse televisie is veel kleiner voor die protestak dan die grote demonstraties op het Tahrirplein in uh, Cairo. De verklaring is misschien wel heel simpel, hoor, tot nu toe. Omdat er geen camera's bij zijn of verslaggevers. Maar het is wel opvallend, uh, bij Egypte werd ik iedere ochtend wakker met die beelden op televisie. Dat gebeurt nu nog niet met uh, bijvoorbeeld Bahrein. Gaan we meteen door, of eigenlijk uh, geze beter gezegd terug naar Egypte. Want dat land maakt zich op voor de dag van overwinning. Morgen is het een week geleden dat president Mubarak aftrad. Sinds die tijd is de legerleiding aan de macht bezig met hervormingen. Volgens de berichten uh, Kees Gavendaal, oud-journalist daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Het laatste nieuws wat wij hier doorkrijgen... is dat het uh, Egyptisch leger heeft laten weten... bij monden van een majoor-generaal... dat uh, het leger geen presidentskandidaat uit het, zeg maar, de militaire elite... naar voren zal schuiven voor de komende presidentiële verkiezingen. Die zouden in Egypte worden gehouden. Heb u dat bericht ook doorgekregen daar? Ja, en het leger heeft ook verklaard... dat ze niet actief zullen gaan deelnemen... en dan duidelijk als strijdkrachten aan de strijd om de nieuwe parlementsverkiezingen. Want het leger wil zich afzijdig houden... en de bevolking, zolang ze vredelievend demonstreren, blijven steunen. Maar ondertussen is er wel een hele discussie op gang gekomen... na 30 jaar militaire dictatuur... hoe nu die verkiezingen en voor het parlement... en voor het nieuwe presidentschap georganiseerd moeten worden. En er wordt al gesproken over... ...iets meer dan tien politieke partijen die in oprichting zijn. Hoe, maar hoe geloofwaardig is, is het als het leger dat zegt... ...als je ook kijkt naar uh, de afgelopen 30, 40 jaar in Egypte... ...waar juist, juist de, de, de inmenging van het leger in de politiek zo groot en nadrukkelijk was? Het lijkt me dat die geloofwaardigheid groter is... ...als dat we uh, wellicht in het Westen vermoeden. Want het leger heeft zich vanaf het begin... ...en het is hier begonnen op 25 januari op dat Tahrirplein ...duidelijk opgesteld als... ...neutraal zolang de bevolking niet gaat uh, schieten, niet gaat gooien, niet gaat roven, niet gaat smijten. En het leger wil dus in het belang van Egypte, in het belang van het volk en in het belang van de economie zorgen dat die komende zes maanden rustig verlopen... Of dat gaat lukken, blijft de vraag. Maar er zijn toch zo ontzettend veel generaals met heel veel geld in Egypte. Willen ze dan toch niet via de politiek hun eigen particuliere belangen veiligstellen, denkt die u? Zullen, die generaals inderdaad zullen ongetwijfeld hun uniform aan de katstok hangen. En particulier met een op te richten politieke partij wel proberen terug te keren in de politiek. Maar de, de zetels in het parlement die tot nu toe gereserveerd waren voor... Militairen, dus voor vertegenwoordigers van de strijdkrachten, dat systeem gaat veranderen. De grondwet is nu buiten werking gesteld. En bovendien is er een groep aan het werk om die grondwet te herschrijven. En die zullen voorkomen dat het leger weer zogenoemde kwaliteitszetels krijgt. U had het over tien politieke partijen. Zitten daar nieuwe partijen bij sinds uh, vorige week? Nou ja, uh, nieuwe partijen. Uh, er was maar één partij hier. En dat was uh, de partij van Mubarak en Leden van die partij. die uh, hebben de koppen bij elkaar gestoken. volgens de lokale pers. Er zijn inmiddels. Uh, 5000, wat klinkt veel. maar dat is natuurlijk niks. in een stad van 20 miljoen mensen. Er zijn inmiddels. 5000 leden van die oude NDP. en die willen zich hervormen. in een politieke partij. met de naam Egyptian Youth Party. Egyptische jongerenpartij. En dat is natuurlijk heel grappig. dat ze dus. af willen van het oude imago. en een jongere partij willen worden. Is dat een oude partij in een nieuw jasje. Uh, inspelend op zeg maar, het protest van de jeugd... zoals we dat sinds 25 januari hebben gezien. Ja, en, en ook het protest tegen te radicale hervormingen. Want besef wel, op het plein stonden mensen... die waren aan het protesteren vanwege de stijgende voedselprijzen... de armoede, de corruptie, de werkloosheid. En met het vertrek van Mubarak is daar niets aan veranderd. Ja, hebben, ze, hebben ze het nog wel over hem, Bark? Uh, heel weinig. Want de mensen die uh, hem uh, met spijt hebben zien gaan... durven daar niet over te praten. En de mensen die hem wel uh, echt met plezier hebben zien gaan... die zeggen nu, maar we moeten nu wel zorgen... dat onze basis eisen, die ik net noemde... dat die gerealiseerd worden. En dat we dus met een echte open democratie... en een goede uh, afspraken over hoe het parlement wordt uh, verkozen dat we uit die demonstraties komen. En de dag van morgen, die wordt dan ook door de ene groep... de dag van de overwinning genoemd. En de andere groep zegt, nee, het is, we gaan door met het protest... want we willen die basis-eisen boven water houden. Dus eerst zien en dan geloven. Ja, inderdaad. Uh, Kees Gavendaal vanuit KIRO, hartelijk dank voor deze toelichting. Zometeen aandacht voor het slechte imago van bepaalde vechtsporten. En dat wordt nog eens versterkt door de arrestatie van een kickboxkampioen gisteren. Matthijs van de Wiel gaat zometeen naar een sportschool. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 180 kilometer aan files. We zitten aardig op schema voor wat betreft een normale avondspits op een donderdag. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, daar staat de langste file van dit moment. Tussen Vinkenveen en Knoppen het Oude Rijn, 16 kilometer. En het is ook erg druk op de A15 bij Rotterdam. Eerst vanuit Europoort, tussen Spijkenisse en Knoppen Vaanplein 7. En verder in de richting van Gorkum, tussen Ridderkerk en Sliedrecht West, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tussen 1 en 3 uur vanmiddag stonden meer dan 10.000 ambtenaren op het Malieveld in Den Haag. De gezamenlijke vakbonden wilden met de demonstratie het kabinet oproepen... niet zomaar het mes te zetten in het ambtenarenapparaat. Want snijden in de publieke sector gaat ons allemaal aan, zo redeneren de bonden. Peter van der Meerschout was erbij vanmiddag. In een stralende februarizon, bestoken in kleurige t-shirts, petjes, ballonnen rood en groen en wit... Daar zijn ze allemaal verzameld. Onderwijzers, boswachters en brandweermensen, maar ook heel veel militairen. Nou, het gaat mij persoonlijk zoveel aan dat het als het allemaal doorgaat dat ik uh, bruto 500 euro per maand in ga leveren. U bent hier voor die 500 euro bruto voor uzelf, nee, maar ja, ook, ook gewoon voor... Ook voor het feit dat het zeg maar, uh, moeilijker wordt, steeds moeilijker wordt om je werk nog uh, serieus en goed uit te kunnen voeren. Welk signaal moet er vanaf hier, vanaf het Malieveld uitgaan naar het kabinet? Nou, dat, uh, dat ze eerst eens goed moeten nadenken wat ze gaan, uh, gaan doen en hoe ze willen bezuinigen... en niet uh, de maximale manier uh, gaan nee, nee. Dames en heren, een groot applaus voor Agnes Jongerius. Voor de werknemers in de publieke sector. Willen wij respect? Willen we respect? Als wij respect willen, dan zullen we respect krijgen. Respect! Dank u wel. Wij staan hier voor onze kinderen vandaag, want die zitten straks misschien wel thuis. Ze willen de klassen groter maken, ze willen 300 miljoen bezuinigen op het speciaal onderwijs. En dat vind ik heel erg. Dus wij staan hier vandaag voor onze kinderen. Je tot... hebt laten... er echt zin in, hè? Oh, ja, ik heb er zin in. Oh. Oh. Oh. Oh. Waar komen jullie vandaan? Waar komen jullie vandaan? UWV van Amsterdam Uv. Amsterdam. U, sorry, van het? UWV. Okay. En waarom hier? Natuurlijk, om dat te laten zien dat we dus tegen de bezuinigingen zijn. Hebben jullie er last van? Jazeker. Hoezo? E-dienstverlening, hè? Geen face-to-face uh, -face contact met de klanten. Je hebt de klant niet meer in beeld. Maar je moet wel bemiddelen naar werk. Gaat het wat uithalen, denkt u? Nou, ik hoop dat het is, zeker een signaal is richting meneer Rutten en zijn uh, consorten. Dus ik hoop dat er dus inderdaad wel weer opnieuw uh, hierover nagedacht wordt. Van uh, wat ze dus met de dienstverlening uh, uh, willen doen. Ja. Het lijkt er al op dat alles in de verkoop gegooid wordt. En dat kunnen we niet hebben. Minister Donner verschijnt dan op een groot beeldscherm. Zichtbaar voor de 10.000 ambtenaren die hier staan te demonstreren. Er staat op het podium. En alle energie van de afgelopen uren samengebald richting minister Donner. Ik zou u dolgraag salarisverhoging geven. Want ik, ik, weet, ik, ik weet hoe hard er door ambtenaren gewerkt wordt. Nederland heeft ambtenaren nodig. Maar het geld is op. Hartelijk dank. Nou, dat was hem dan, de minister. Ja, nou, loze beloftes, hè, denk ik. Geen beloftes. Geen toch? beloftes, no, geen minister, beloftes inderdaad. Ja, en het is gaat wel... niet zozeer om salarissen. Het is, Tenminste niet in het onderwijs, hoor. Het gaat om dat het niet meer te doen is in die klasse. Het komt nog een keer terug hier. Wij komen wel weer terug, ja, ik ook. Het kan gewoon Het is echt schandalig, is het. Boeggeroep en gefluit tegen het kabinet op het Malieveld. En er is meer kritiek op het kabinet over onderwijs. De hele oppositie wilde dat premier Rutte naar de Kamer zou komen... om te debatteren over de bezuinigingen in het passend onderwijs. Maar hij komt niet. In Den Haag, Marcel Bril. Waarom gaat de premier niet in op de uitdrukkelijke wens van... 74 Kamerleden. Officieel is de mededeling dat het sowieso niet zou kunnen vanwege zijn agenda. Maar ja, als hij echt wil, dan valt er vast wel wat te verschuiven in die agenda. Dat gebeurt dus niet. Is ook zijn goed recht, hoor, dat hij niet komt. Want de Kamer kan een verzoek indienen. Maar het kabinet mag dan zelf afwegen wie er gaat. Want, zo wordt er gezegd, het kabinet spreekt met één mond. Blijkbaar heeft hij er duidelijk geen zin in en hij vindt het ook niet nodig. Dat legt hij uit. We zijn met grote hervormingen bezig, daar gaan de ministers over. En het kan niet zo zijn dat ik bij iedere grote hervorming ook naar de Kamer ga. Marja van Bijsterveld heeft zich gisteren voortreffelijk verdedigd, de minister van Onderwijs. Het is echt noodzakelijk dat we in Nederland niet doorgaan met een situatie waarop 20% van de kinderen zou vallen onder dit passend onderwijs. Dat is een onhoudbare situatie. Maar er wordt nu gezegd van, nou ja, wij willen die uitgestoken hand van de heer Rutte wel eens zien en dat kan precies hier. Kijk, er is gisteren een heel debat geweest. Er zijn ook uh, concessies gedaan door Marja van Bijsterwilt aan de Kamer op een aantal onderdelen. Kleine concessies, die 300 miljoen, blijft 300 miljoen. Ja, op een totaalbudget van, van 3,7 miljard. 300 miljoen bezuinigen, terwijl we weten dat 20% van de kinderen nu onder het passend onderwijs valt, wat echt te hoog is. Dan is het echt zeer verdedigbaar dat we dit doen. Maar het lijkt er wel op alsof uh, beleid van u, van uw kabinet, tot inzet van de verkiezingen wordt gemaakt. Stoort u dat? Nou ja, kijk, dit is wel Den Haag politiek, dus ik, ik kan daar van alles van vinden. Maar wat heeft dat voor nut dat ik daar commentaar op geef? Nou, dat is een helder uh, verhaal van uh, premier Rutte. Maar wel, waarom wilde de oppositie juist met hem in debat? Omdat alle oppositiepartijen uh, uh, alles aan willen doen... om die bezuinigingen op dat passend onderwijs uh, terug te draaien. Gisteren is dat niet gelukt. Toen is er uh, met de minister heel lang en heel veel uh, gepraat. En de minister, zo bleek, uh, wordt gesteund... door een krappe meerderheid in de Kamer... die vasthoudt aan die 300 miljoen minder geld... voor kinderen met een in welke mate dan ook beperking. Nou, en nu wilden ze... Het bij de premier proberen om te zien of hij nog wat toe zou zeggen... of hij nog wat in petto heeft. Dat is de inhoudelijke reden, maar uh, er zit wel meer achter. Ja. Want de oppositie had zich uh, niet, uh, uh, die had heel graag uh, gewild... dat ze niet al te lang voor de verkiezingen... een verkiezingsdebat met de premier zouden hebben. En dan ook nog eens over uh, een van de campagneonderwerpen tot nu toe. De bezuiniging op het onderwijs. Maar aan dat oppositiefeestje doet Rutte mooi dus niet mee... Het is nu nog niet helemaal duidelijk of vanavond dan nog wel... het extra debat door zou gaan, alleen met de minister. Tot nu toe staat dat wel gepland, om half tien vanavond. Maar ja, er kan nog veel veranderen, want het kan zijn dat de mensen... van de oppositie zeggen, nou, als Rutte er niet bij is, heeft het ook niet zoveel zin. En nu we het toch over Rutte hebben, nog een ander punt, Marcel. Uh, gisteren bij het tv-programma Moraalridders leek het er een beetje op... of Rutte uh, aan het bewegen was in het standpunt van de VVD over abortus. Hoe zit dat? Ja, daar was even een beetje onduidelijkheid over. Uh, coalitiepartij CDA en gedoogpartner PVV... willen overigens net als oppositiepartijen ChristenUnie en SGP... dat vrouwen minder weken de mogelijkheid krijgen om uh, een abortus te plegen. Ja, nu tot is 22, dat... hè? Precies. Uh, dat uh, zegt uh, in ieder geval uh, het CDA en uh, uh, de ChristenUnie. PVV gaat nog wat verder. Daar hoor je geluiden dat het misschien wel op 14 weken moet gaan zitten. Terwijl het nu 24 weken is. En dat aantal moet dus omlaag volgens die partijen. De VVD die wilde dat... Nooit omdat daar geen enkele aanleiding voor is, vinden ze. Maar gisteren ontstond er inderdaad in dat programma moraalridders wat onduidelijkheid... die Rutte nu in een, moet ik erbij zeggen, nogal rumoerige omgeving vandaag wegneemt. Ik zei, als er nieuw wetenschappelijk inzicht is... waardoor je opnieuw moet kijken naar abortuswetgeving, prima. Dan moet je dat altijd bereid zijn te doen. Uh, maar ik ben absoluut niet zover dat ik zeg, je gaat inperken. Want volgens mij is dat wetenschappelijke bewijs helemaal niet. Nou, u weet hoe gevoelig dit soort onderwerpen liggen. En u weet ook dat de VVD er ongeveer de laatste is... die normaal zou zeggen, dat moet ingeperkt worden. Zo is het. Goed dat u dat zich uh, realiseert. En daar kunnen de kiezers u ook aan houden dan? Uiteraard. Nou, en omdat de VVD niet gaat bewegen op dat abortusstandpunt... lijkt het er niet op dat er binnenkort iets gaat veranderen... Nee. aan de abortuswetgeving. En zei je nou niet dat de PVV het wil beperken tot 14 weken? Daar is uh, uh, het geluid over. We hebben dat nog nooit helemaal precies uh, uh, rondgekregen... dat dat inderdaad ook zo is. Je leest het wel eens zo hier en daar... maar de PVV heeft zich daar nog niet echt over uitgesproken. Uh, maar zij vinden dat het inderdaad veel korter moet. Dat is ook al een standpunt dat uh, in 2008 bijvoorbeeld ingenomen werd... door Fleur Agema. Die sprak toen zelfs over dat het misschien wel terug moet... naar. Acht weken, Want zij zei, uh, na acht weken dan zitten er al handjes uh, en uh, voetjes aan een kind. En dan is het al leven. Dus dan moet je uh, niet meer zeggen dat uh, ja, er abortus gepleegd mag worden. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe de PVV daar nu precies in staat. Nee, nou, premier Rutte, de VVD wil er in ieder geval niks aan veranderen. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. Werk.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 Rutte zei toen dat hij altijd wil discussiëren... als de wetenschap daar aanleiding toe geeft. Vandaag benadrukt Rutte dat hij de abortuswet niet ter discussie wil stellen. En zo'n 10.000 mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen in de publieke sector. Ze zijn onder meer leraren, politieagenten en mensen uit de zorg. Ze vrezen dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat door de bezuinigingen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast bezet Gerrit Hiemstraat. Ja, vandaag was het opnieuw een mooie dag met veel zon. Wel een groot verschil in temperatuur. In het noordoosten voelde het winters aan met 4 graden. In het uh, westen en zuidwesten nou, was het lenteachtig met 11 graden. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Alleen in het noorden drijven wolkenvelden over. De noordoostenwind is zwak tot matig en het koelt af naar min 1 tot min 4. En vooral in het binnenland kan weer, uh, kunnen weer mistbanken ontstaan. Morgen is de meeste zon in het zuiden te vinden. In het noorden en noordoosten zijn wolkenvelden aanwezig. Verder is het wat kouder dan vandaag. Het wordt 3 graden in Groningen tot slechts een graad of 6 in Zuid-Limburg. De wind waait uit oost tot noordoost varieert van zwak windkracht 2 in het zuiden... tot vrij krachtig windkracht 5 in het warregebied. Zaterdag is er veel bewolking, maar het blijft wel droog. De temperatuur is dan 2 graden in het noorden tot 8 in het zuiden... De verwachting na zaterdag blijft erg onzeker... want we blijven op het grensvlak van koude lucht in het noorden... en zachtere lucht in het zuiden. ANWB verkeersinformatie met 225 kilometer aan files. Problemen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Markelo staat het vast over 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met oplegger gekanteld... en daar zaten lege flessen in. De rechterreishoek is dicht. Het opruimen van het, het hele gevaar gaat nogal een, een paar uur duren... Andere kant op staat er een kijkersfile, dus richting Hengelo. Tussen Badmen en Markelo, 6 kilometer. En op de A2, vanuit Amsterdam naar Utrecht, staat de langste file van dit moment. Tussen Vinkeveen en Knoop het Oude Rijn, 16 kilometer. A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en Maarsbergen 14 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En bij Rotterdam loopt het vast op de A15 vanuit de Europoort. Tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 9. En verder in de richting van Gorkum over de A15. Tussen knooppunt Ridderkerk en Sliederrecht West 10 kilometer. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Bij Eiffel hebben we mooie cases voor consultants met finance en proceservaring. Kijk op werkenbijeivel.nl. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn slipper vind. Oh, weer een cadeautje van die beste Sint. Een zonnebril voor in mijn haar. Een zomerjurkje kanten klaar. Twee opluispelden in een net. Een regenboogluchtbed. Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt?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 Eerst voetbal. FC Twente heeft het goed gedaan in de Europa League. Ze wonnen met 2-0 van Rubin Kazan. Door goals in de tweede helft van de Jong en Wisgerhof. In het luzhniki stadion in Moskou was het min 20 graden. Pas een kwartier voor de aftrap werd besloten dat het duel toch doorging. Eerder hoorde u misschien al de dokter van FC Twente... die vertelde dat dat gebeurde onder dwang van de UEFA. En die houtkamp sprak in de catacombe na afloop met een van de spelers van Twente. Ik zou bijna zeggen... brama.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 Ja, nee, klopt. We, we, we lieten eigenlijk te veel voetballers te ver van de man af. Zij hadden heel veel positiewisselingen. Vonden goed de man uh, tussen de linies, vond ik. En in uh, tweede helft hebben we wat meer druk gezet. En dan zie je dat wij wat lekker erin komen, dat zij wat moeilijk, moeite hebben. En op het eind vond ik ook dat zij conditioneel wat minder waren dan wij. Dus uh, ja, al met al heeft het, uh, tot een goed resultaat geleid. Wat heb je in de rust gedaan? <laughs> op warmen, nieuwe kleren aan, zodat het niet nat is.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 FC Twente won dus met 2-0 van Robin Kazan. En die houtkamp was daar. Sommige vechtsporten hebben een belabberd imago. Gisteren werd dat nog weer eens bevestigd... toen de Amsterdamse kickboxkampioen Hesdi G werd gearresteerd... op verdenking van drugshandel. Vechtsportgala's kwamen eerder in opspraak... vanwege connecties met de onderwereld. De burgemeester van Amsterdam wil ze verbieden. Op de sportschool waar de gearresteerde Hesdi G traint... worden ze er moedeloos van. Nee, welkom in onze school. Je ziet al de, de crimineeltjes trainen. Het zijn allemaal jonge criminelen. Allemaal jonge criminelen. Meisjes van 13, 14 die op uh, de middelbare school zitten. Mag ik wel de, de mat op of krijg ik dan een klap? Nee, je krijgt geen klap hier. Nee, wordt, niemand wordt hier ooit geslagen. Er wordt wel geleerd hoe je moet slaan op de zak. Oké, okay. uh, moet ik mijn schoenen uitdoen hè? Ja, dat moet zijn. Kom nou, blijf werken, blijf werken. Kom nou, hou die tempo. Training op sportschool Shakuriki in Amsterdam-Noord. Hou die tempo, gecombineerd boksen. Maak die combinaties. Op de zak. Blijf werken. Carrot tegen die zak rammen. Oké, okay, alles hard nu. Koran met power. Koran, power erin. Koran, power erin. Alles hard. Hoe zijn de reacties hier op die arrestatie? Een schok. Ja, een hele schok. Hij is altijd aan het trainen, dus ik snap nou, het niet. Hij, is, hij traint s ochtends en s avonds. Geen ja. tijd voor drugshandel? <laughs> nee, je bent gefocust naar je sport. Dus ik denk niet dat het zo is, hoor. Echt niet. Oké, okay, versnellen we weer. Versnellen. We Tempo, tempo, tempo. Goed, als het wel gaat, chico. Goed. Al. Kijk, het, uh, je moet nog maar afwachten of het waar is. En ik, ik hoop echt en, uh, dat het niet zo zou zijn. Maar als het wel is, is het een uh, verschrikkelijke klap natuurlijk weer voor het uh, kickboksen. Dus is uh, Tom Haring, uh, de trainer van de gearresteerde Free Fighter. Kijk, tuurlijk zijn er verkeerde jongens bij het kickboksen. Wat je ook bij het voetbal hebt en ook bij de paardensport en ook bij de Formule 1 uh, maar... Dan merk je toch vaak aan jongens de bepaalde types die ze om hun heen hebben. Dat je denkt: hé, hey, dit zit niet zuiver. Ik zit verder. En dat heeft Superman nooit gezegd. Dat heb ik zeker nooit gedacht. Integendeel. Ik veronderstel, als Hessie dat wel gedaan heeft, is het een verschrikking. Het is een smet op de sport. Het moet wel lastig voor u zijn, want het is, uh, elke keer als de sport in het nieuws komt... dan gaat het over criminaliteit. De burgemeester noemde het zelfs. Het was het een netwerkbijeenkomst voor de georganiseerde misdaad. Maar ja, goed, als het criminelen zijn, horen ze opgepakt te worden... en niet op een kickboxschalen te zitten. Hoe kan het toch dat het ook de verkeerde mensen aantrekt? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik denk dat uh, vooral... Als kleinere jongens vinden het stoer om te vechten. En ik denk dat in de schaakverenigingen niet zo snel dit soort types jongens uh, komen. Ik denk het ook niet. Daar omheen lopen vaker mensen die dus niet de sport beoefenen. Maar het wel heel interessant vinden om met dit soort jongens gezien te worden. En daar heb ik het met name over de, de wedstrijdjongens, uh, de kampioenen. Daar zwemen wel eens mensen omheen. ...wat niet zo zuiver allooi is. Hoe moet het nou verder met het, uh, het imago van nieuwsport? Nou, dat, dat wordt ook een heel lastig verhaal op uh, dit moment. Ja, het is jammer dat alleen de slechte dingen altijd in het nieuws komen. Ja. Dat als iemand iets eens iets, uh, iets leuks behaalt, dan hoor je er heel weinig over hier in Nederland. Dit is uh, de bar naast uh, de trainingszaal. Mag je wat vragen? Nee, liever niet. Hè. Nee? <laughs> ja, ik wil hier geen ruzie krijgen, hoor. Krijg ik Als er bijvoorbeeld mensen zijn die er niet zoveel ja. van af weten... ...dan denken oh, ze oh, dat is uh, allemaal criminelen en zo... Maar is helemaal niet zo. De dame achter de bar. Ik heb ook hier mensen die uh, samen bijvoorbeeld uh, werken bij de bank. Nou, die komen in een net pak binnen. En uh, ik heb mensen die zijn uh, arts. Of uh, ja, van alles. Van alles eigenlijk komt hier binnen. Maar ja, ze willen toch, mensen willen toch vaak de slechte dingen zien. Ja, als het een bakker is, komt hij niet in het nieuws. Als het een bakker uh, met drugs in de ja, ja, als komt. Als dus met drugs in komt, dan zal hij niet in het nieuws komen. En als het de kickboxer als de kick, is? Als het de kickboxer is, ja, dan wordt het met grote koeienletters uh, het in het uh, nieuws. Uiteraard heb je uh, rotte appels tussen zitten. Maar van die jongens, die uh, je ja, gewoon niet verwa verwachten, ja, dat is het toch wel even schrikken. Reportage van onze misdaadverslaggever, Matthijs van de Wiel. Het wereldrecord regeringsformatie is per vandaag in handen van België. En daar maken ze toch maar ondanks de situatie daar een feestje van. Is er ook feest in het verkeer, Dennis Moore? Nou, nee, zeker niet. Tenminste, als je vanuit uh, Twente richting Apeldoorn moet, dan mag je wat extra tijd voor uittrekken, uh, Tim, want uh, op de A1 Apeldoorn-Hengelo staat tussen Deventer-Oost en Markelo 11 kilometer. Dat is een kijkersfile. want uh, vanuit Hengelo naar Apeldoorn staat 6 kilometer tussen Rijssen en Markelo door een gekantelde vrachtwagen. Uh, de rechterrijstok is dicht. Die vrachtwagen was geladen met uh, lege flessen. Nou, die liggen natuurlijk ook daar verspreid en het gaat nog wel enkele uur, enkele uren duren voordat de bende daar is opgeruimd. Verkeer vanuit Twente, dat onderweg is naar Apeldoorn... ...kan het beste omrijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de N35. En verkeer vanuit Twente naar Arnhem rijdt het beste via Doetinchem... ...over de N18 en de A18. Dan een lange file nog op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Vinkeveen en knooppunt Oude Rijn 16 kilometer. En op de A58 Tilburg-Breda is zojuist een ongeluk gebeurd... ten zuiden van Breda, tussen het knooppunt sint Annabos en knooppunt Galder staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lucella Carrasso en Tim Overduik. Bier is hier, de populairste alcoholhoudende drank. Maar kastelijns, slijters en liefhebbers... hebben eigenlijk <tie> geen benul van het productieproces. De smaken, de types en hoe je het het best kan serveren. Nou, dat kan veranderen, want er komt dit jaar een bieropleiding van de grond. Echt waar. De eerste examens die staan al voor de deur. Louis Dekker toog naar Limburg voor een lesje bier. Nou, als je beneden kijkt, dan, uh, dan, dan zet je dat iets anders. Dus zoetigheid, moutigheid...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 New berlin van RIM. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op de voorpagina van de Leeuwarden Courant is te lezen dat de concurrenten van de NS drastische plannen hebben. Schaalverkleining en marktwerking is het toverwoord voor Arriva, Veolia, Connection en Sintus. Volgens de vervoerbedrijven moet het landelijke intercity-net daarvoor in drie stukken worden opgeknipt: Noordoost, Zuid en Centraal. En die drie delen moeten vervolgens afzonderlijk worden aanbesteed. De concurrenten van de NS zeggen dat ze het goedkoper kunnen. Regionale intercity-netten hebben volgens hen de volgende voordelen: treinen rijden vaker op tijd. Dat levert meer reizigers op en bovendien ook nog een besparing van honderden miljoenen euro's voor de belastingbetaler. Uit eigen ervaring weten ze dat aanbesteding leidt tot een reizigersgroei die kan oplopen tot 40 procent. Regionale intercity-netten zullen verder minder overlast hebben als er op de landelijke knooppunten in Utrecht en in Amersfoort storingen zijn. Jonge ouders in Nederland krijgen binnenkort les over het shaken baby syndroom. Onder leiding van de kraamverzorgster krijgen ze een DVD te zien over het gevaar van het schudden van een baby. Het Willemina Kinderziekenhuis verwacht dat hierdoor het aantal baby's dat schade oploopt zal halveren. Volgens het reformatorisch dagblad moeten jaarlijks zo'n 40 baby's met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis. Het onderzoek is gebleken dat 6% van de ouders in Nederland... een ontroostbare baby wel eens schudt, slaat of met een kussen smoort. De dader is vaak de vader. De dvd over het shaken baby syndroom wordt deze maand als eerste... door de kraamzorg in de regio Tilburg gebruikt. Daarna krijgen ook jonge ouders in de rest van het land de dvd te zien. Op de website van het Parool is een boze wethouder... Adrie Duivenstein van Almere aan het woord. Hij is verontwaardigd dat Almstofheen niet wil meebetalen... aan de ondertunneling van de Rijksweg A9. Een vertraging van de verbreding van de snelweg... is volgens hem een aanslag op de bereikbaarheid van Almere. Hij noemt het ronduit verbazingwekkend dat Amstelveen geen 100 miljoen euro wil bijdragen. De verbreding van de A9 is onderdeel van een beter wegennet rond Amsterdam... en dus belangrijk voor de hele regio. Het is ook van belang voor het plan van Almere om er 60.000 woningen bij te bouwen. Maar Duivenstein vindt de ondertunneling van de A9... vooral belangrijk voor Amstelveen zelf. Want nu wordt de stad door de snelweg nog in tweeën gedeeld. Op verschillende websites is te lezen dat krakers van de OV-chipkaart... door de NS hard worden aangepakt. Volgens Topman Meerstad worden al tientallen fraudeurs vervolgd. Zodra de NS ziet dat er is gefraudeerd, dan wordt de kaart ingeslikt en onbruikbaar gemaakt. Hoe de NS kan ontdekken dat er is geknoeid, dat wil de topman niet zeggen. Meester denkt dat het goed mogelijk is dat de chipkaart op de langere termijn wordt vervangen door een betere versie. Maar een chip maken die niet is te kraken, noemt de NS-topman een illusie. In het Parool ook het bericht dat in Almere een vuilnisman is beschoten door een jongen van 13 jaar. De man raakte gewond toen de jongen vanuit een woning met een luchtdrukgeweer op hem schoot. De vuilnisman hoefde niet naar het ziekenhuis en werd op straat door ambulancepersoneel behandeld. De knol van 13 moest mee naar het bureau. Daar werd hij verhoord en met een proces voor baal op zak kon hij door zijn vader worden opgehaald. Het luchtdrukgeweer heeft de Almeerse politie in beslag genomen. Nou, de kans is klein, maar als u van plan bent om op een vlot naar Ameland te varen, dan bent u gewaarschuwd dat u het weet. In het Friesdagblad is te lezen dat acht mannen die twee jaar geleden ongevraagd hulp kregen, daarvoor moeten betalen. De acht waren met twee vlotten in augustus een keer op weg naar het Roggefeest op Ameland. Op de vlotten stonden een auto, een kerven, die waren feestelijk beschilderd in koeienkleuren. Maar op Ameland zijn ze niet gekomen, want op de Waddenzee kregen ze problemen. Een berger die de vlotvaarders de hulp schoot, sleepte de feestgangers naar het Friese Holwert. De mannen weigerden de rekening te betalen. Ze zeggen dat ze niet om de hulp hadden gevraagd. Volgens, volgens het Friese Gerechtshof doet dat niet ter zaken, want volgens de wet moet er voor hulp altijd worden betaald. En dat geldt dus ook voor vlotten in koeienkleuren op de Waddenzee. Hebben ze even over gedaan over deze rechtszaak. Zometeen na zessen in het Radio 1 Dingen die we u eerder hadden beloofd. Bijvoorbeeld raadsheer Ivo van Kuik bij het gerechtshof in Arnhem. Hij reageert op de voorstellen van Fred Teven om TBS veiliger te maken. Tot zometeen. Troskamerbreed en de provinciale verkiezingen zaterdag live vanuit Raad in Friesland.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 Wat krijgen we 8.400 euro. Jongens, het is een soort piepshow. 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Dit is Radio 1.